Kees Groot, met het... om een einde te maken aan de rellen in Londen worden er vannacht 16.000 agenten ingezet. Dat zijn er 10.000 meer dan afgelopen nacht. Premier Cameron waarschuwt relschoppers dat er harder wordt opgetreden. De afgelopen drie dagen zijn er 450 mensen opgepakt. Omdat de politiecellen overvol zitten worden arrestanten overgebracht naar andere steden. Vandaag zijn tientallen Londenaren met bezems de straten opgegaan om de rotzooi van de rellen op te ruimen. Vanwege de rellen gaat de vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen Nederland en Engeland morgen niet door. Bij een ongeluk met een kermisattractie in Spanje zijn drie mensen om het leven gekomen. Een vierde raakte zwaar gewond. Een deel van de attractie brak af, waardoor de vier slachtoffers werden gelanceerd. Het ongeluk gebeurde in een dorp zo'n 80 kilometer ten oosten van Toledo in centraal Spanje. De slachtoffers komen uit Roemenië, waardoor de attractie door brak is onduidelijk. Vier slachtoffers van de bomber krijgen samen 232.000 dollar. Dat bedrag is de opbrengst van een internetveiling van spullen van Ted Kaczynski... ...die tot levenslang is veroordeeld voor het sturen van bombrieven. Daarbij vielen drie doden en raakten 23 mensen gewond. Hij stuurde tussen 1978 en 1995 16 brieven naar verschillende instanties... ...om aandacht te vragen voor zijn manifest. Daarin schrijft hij dat de industrialisatie en moderne technologieën... ...de vrijheid van mensen bedreigen... De interesse op de veiling was het grootst voor de originele versie van het getypte manifest. Het bracht uiteindelijk ruim 40.000 dollar op. De transfer van Wesley Verhoek van ADO Den Haag naar Nottingham Forest gaat toch niet door. De twee clubs waren het al eens over een transfersom en Verhoek was persoonlijk ook al rond met de nieuwe club. De aanvaller ziet toch af van de overgang naar Engeland omdat hij in Nederland en bij voorkeur bij ADO wil blijven spelen. Het weer, vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon, aan zee een vrij krachtige wind, temperaturen van 16 tot 19 graden. Ook morgen wisselen buien en zon elkaar af. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan geen files, ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A6 lelystad Joure tussen Emmerloord en knoopend Jauren. En op de A59 Sirik C. Os tussen de knopende Zonzil en Hoijpolder.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 Down. Down. Down. Down. I ain't gonna cry, no, and I won't beg you to stay, if you're determined to leave, boy, I will not stand in your way The tears never dry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 Van de zee is jouw kracht enorm. Het volle vloed je lange oude strand. Ik voel me weer dat kind spelend in het stal. Hij zit niet met volle teugel. We're Zullen we gaan zitten direct? Wat denk je? Ik, maar we hebben we gewoon hier. Ik weet het niet erg, Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er eitjes bij? Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. still be